11 uur. Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. In Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland... zijn nog steeds duizenden mensen aan het demonstreren... tegen president Lukashenko en politiegeweld. Ook willen ze nieuwe verkiezingen. Er waren vandaag tienduizenden mensen op de been. Volgens protestleiders de grootste demonstratie ooit in Wit-Rusland. De demonstraties volgen op de verkiezingen vorige week zondag. Die won president Lukashenko zo ruim van oppositieleider Tiganovskaya dat algemeen wordt aangenomen dat de uitslag is vervalst. Vanaf half twaalf vanavond is de corona-app te downloaden. Dat meldt de privacy-deskundige die verantwoordelijk is voor de beveiliging van de app... De app Coronamelder slaat via bluetooth-codes op... van telefoons die langere tijd in de buurt zijn geweest. Zo kan een eventuele besmetting later worden doorgegeven. Anoniem. Morgen start een proef met de app in Twente en in Drenthe. Bij twee bedrijven in De Mortel en Ottersum... zijn dieren besmet met covid-19. De bedrijven worden zo spoedig mogelijk geruimd. In totaal zijn nu 33 bedrijven besmet met het coronavirus. Vanuit verschillende delen van het land komen meldingen van wateroverlast of stormschade. Onder meer uit Limburg, Zeeland en Noord-Brabant. Maar ook in Haarlem liep een tunnel onder een spoorviaduct onder water. Een vlucht van KLM vanuit Rome naar Schiphol moest vanwege het slechte weer uitwijken naar Groningen Airport Eelde. En de code oranje waarschuwing van het KNMI geldt nu voor Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Noord-Holland en het IJsselmeergebied. Het is een waarschuwing voor onweersbuien met hagel- en windstoten en heel veel regen in korte tijd. De waarschuwing geldt in ieder geval tot rond deze tijd. En het weer verder. Forse regen- en onweersbuien die van zuid naar noord trekken. Temperatuur vannacht 17 tot 20 graden. Morgenochtend verdwijnen de buien. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Morgen in de namiddag is weer een enkele bui mogelijk. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin De Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. De vakantie staat voor de deur. En gelukkig, we mogen weer.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee, Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met nu het ritme van ZFM. Uh, uh, ja, ja, ja, ja, Zandvoort, uh, uh, Zandvoort aan. ik zie Zand staan. Kun je het voelen? Kun je het voelen?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 Mooie bruine zee Kijk ik in mijn broek dan zie ik een oorzaag aan Want het water is zo koud, echt niet meer normaal hè? Maar eenmaal aangekomen wil je niet meer naar huis Ja, Zandvoort aan zee, mijn tweede thuis Vissen in het dorp waar de meiden zijn in de dag op het strand in de zonneschijn Welkom hier in Zandvoort Wilkom in het Zandvoort Vissen in het dorp waar de meiden zijn in de dag op het strand in de zonneschijn Nou, ik ga mooi naar Zandvoort Wilkom in Zandvoort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 Yeah. <laughs> Yeah. I swear when the time keeps fading feeling trapped inside so afraid of the darkness talking in my mind it's been You've seen me faking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 when I 106.9 dit is ZFM